Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijfsleven moet binnen zes weken met een beter plan komen... om te zorgen dat er meer plastic flesjes worden ingeleverd, vindt de inspectie. Een maand geleden eisten ze al een beter plan van het afvalfonds... dat dat allemaal moet regelen. De inspectie geeft ze nog steeds een onvoldoende, vertelt mijn collega Merel. Want er kan op een stuk meer dingen statiegeld komen, zeggen ze zuivelflesjes en ook uh, sapflesjes. Uh, uh, ja. Daar hoef je nu nog geen statiegeld over te betalen. Als je daar ook statiegeld op gaat heffen... Ja, dan kan je natuurlijk veel sneller die norm halen. Zeker omdat dat maar liefst 20 van alle flesjes zijn. In het plan staat dat 90 van alle flesjes moet terugkomen. Dat is nu nog maar de helft. Geschokte reacties in Sint-Willibrord in Brabant. Gisteravond werd daar een man van 41 neergestoken op een parkeerplaats. Hij overleed later in het ziekenhuis. Deze vrouw legt bloemen neer op de plek waar het gebeurde. Het is uh, moeilijk. Maar ja, het is uh, mentaliteit Ons kent ons en... Uh... Ja, ik, ik vind een bloemetje. Vind ik uh, voor mijn gevoel gewoon goed, zeg maar. Een man van 40 uit Roosendaal is opgepakt. En dat honden een supergoede neus hebben is bekend. Ze kunnen drugs ruiken of sporen na een aardbeving mensen onder het puin op. In Engeland worden honden nu ook ingezet tegen een ongedierte plaag, die van de bedwans. Dit bedrijf vertelt hoe de honden het laten merken als ze bedwansen hebben gevonden. Hier you can see Lucy find the bugs and then give a sit de the Echo. She finds the bugs in bugs De honden gaan niezen of zitten als ze de beestjes geroken hebben. Volgens het bestrijdingsbedrijf zijn honden vier keer zo nauwkeurig in het opsporen als mensen. Het weer overwegend droog, af en toe een zonnetje. Het is een graad of 12, 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die vijf minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knoopendrootsepolderplein en Beverwijk. Want daar heb je nu een kwartiertijdverlies. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uiteraard doen we vanmiddag ook weer verslag van uh, S.V. Zandvoort tegen Edo. Uh, in dit geval uit uh, Haarlem. En uh, ja, het ging allemaal niet zo best uh, met uh, S.V. Zandvoort. Dus ik zeg tegen Benno: uh, van nou, we moeten die jaap maar even meenemen. Zo aan het begin van het uh, volgende uur. Misschien brengt hij goed nieuws. Ja. Iets wat goed nieuws. Want uh, er is iets teruggedaan door de S.V. Zandvoort. Want nul no die in de ploeg is gekomen. Die maakte er een, een... Nou, net nadat ik de uitzending uit was... Maakte ik er 1-2 van. Dus uh, ze doen dus iets terug. Maar ja, uh, het, het gaat nog steeds niet zoals het uh, moet zijn. Veel hoge ballen. Want er is ook weer een uittrap van de keeper. Blijkt dus de neef van... Bramboon te zijn bij, uh, bij Edo. Want dat is de keeper uh, die daar op doel staat. Dat is een neef van Boon. Oh. Je zit hij zeggen? bij het verkeerde ja, dat is de wel team? Uh, interessant om, yeah, om te mee yeah. te nemen. Ja, maar uh, die, die gozer die schoot net uh, zeg maar een beetje uit. En, maar die bal die blijft hangen door de wind. En die wind die staat nogal erg uh, strak over het veld heen. Volgens mij komt hij een beetje uit het noorden nu. Ja, en. Dan uh, wordt het niet uh, veel. Het, het is ook een beetje het euvel, het heb ik een beetje het idee. Veel ballen die uh, over, uh, lang, lang onderweg zijn en dus door de lucht. Ja, en als daar de wind staat, dan komen die, uh, die ballen natuurlijk niet uh, van beide kanten goed aan, hoor. Dat is... Niet alleen bij de SB Zandvoort, maar ook bij Edo is dat een beetje het, uh, het probleem. Nou ja, voor de rest uh, is het uh, nu een beetje over en weer aan het gaan. Dan, uh, dan het moment dat Edo weer even het beter van het spel heeft. En of nu. Uh, maar er is net weer even ingegrepen door iemand van de SB Zandvoort. Waardoor het allemaal weer wat beter gaat. Dus dat die keeper van dan wel erg voor, ver voor zijn goal, maar hij ruimt de bal op. Dus die bal die, uh, verdwijnt nu ook in de tuin. Dus er moet nu een tweede bal weer in het veld uh, worden aangebracht. Ja, dus wat dat betreft is voetbal leuk hoor. Uh, in, uh, in dit opzicht. En zeker als je... ...in de derde klasse speelt. Uh, maar goed, uh, SV Zandvoort had balbezit, inmiddels niet meer. En nu is het weer een geworstel langs de zijlijn... ...en heeft SV Zandvoort weer de bal. Uh, met Cas de Vries onder meer en met Nigel Castine gaan ze nu weer wat naar voren. Maar die bal die komt weer niet aan en uh, mag Edo weer beginnen aan een aanval van achteruit... En dus wordt de bal helemaal weer naar voren geschoten, ja hoor. En die bal die vliegt dan de lucht in en die blijft dan halverwege het middenlijn blijft die hangen. Nu heeft Nigel Berg de bal en die kijkt even waar hij naartoe moet, maar die is hem weer, dus, weer kwijt. Uh, en de herovert hem weer. Dus even kijken wat hij ermee gaat doen. gaat naar achteren, maar hij heeft hem zien en die gaat weer terug naar de keeper. ...Mickey Groot. Nou. En zo uh, gaat dat dan uh, weer een stukje verder eigenlijk met, uh, met S.V. Zandvoort. Zeker, en we moeten ook een stukje en... verder... ...want er uh, moet ja. nog gescoord gaan worden door S.V. Zalvoort. Ja, want ik denk dat we nog, uh, nou wat zal het zijn... ...misschien iets minder dan een kwartier nog te spelen hebben... ...en uh, anders dan uh, wordt het een verliespartij... En... Ik weet niet of ze daar uh, bij S.V. antwoord op zitten te wachten. Oké, okay, dankjewel Jaap voor uh, die moment. En uh, we wachten het even af en dan uh, horen we graag weer uh, van je uh, verder op in dit programma. Benno, wat gaan we nog meer allemaal doen? Um, ja, we gaan uh, straks uh, bellen met uh, Randall Lawson voor het laatste autosportnieuws. En uh, nou, het laatste nieuws is eigenlijk uh, dat uh, je, de zoon van Jan Lammers is uh, gescout uh, door, het, uh, door Ferrari... Um, dus daar willen we het fijner van weten. Um, verder hebben we natuurlijk een beest van de week. Zeker. En dat wordt, um, even kijken, Hannah wordt dat. dat is de enige hond die nog vrij is. Um, en eens even kijken. En natuurlijk uh, aan het eind van, het, uh, van dit uur gaan we praten met Carina uh, Veren over... Uh, nou, we gaan even de dag afsluiten. De. De eerste dag van Zandvoort Art. Klinkt ook en... weer, hè? De dagafsluiter. Ja, ja, de ja, dagafsluiter. Ja. En, met Carina. Uh, met Carina, gezellig. Uh, en uh, nou, ik, ik zie af en toe nog een klein nieuwtje langskomen. Dus ook wel even leuk om straks nog even mee te nemen. Nou, voor mensen die buiten de regio zitten te luisteren. Zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. Dus uh, de zonnebrillen kunnen weer even uit de kast gehaald worden. Heerlijk genieten hier op deze zaterdagmiddag.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 Girl, strip that down for me strip it Yeah, down. yeah, yeah, yeah All I want, girl, if strip that down In Amsterdam, maar in de disco's werd deze plaat helemaal grijs gedraaid. De Amsterdamse damesgroep Maarten hoorde weer met History. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, we hebben het was net over Amsterdam. We gaan weer gewoon, gewoon terug. Naar uh, Beverwijk. en dat betekent uh, de Pits Reports met Randall Lawson. Ja, inderdaad. Ja. En uh, nou, voor, voor iemand die zijn uh, waarbij de romant, uh, romantiek nog geen verleden is, dat is nou, dan hebben we het echt over uh, Randall Lawson. Zeker. Uh, absoluut, absoluut. En, en je hebt met Amsterdam te maken, dus nou, ja. je ziet het helemaal goed in het plaatje. Nou ja, precies Toch? wat geweldig. Dubbel prijs. Hoe <lacht> uh. is het ermee, uh, Randall? Gaat alles ja, goed? Uh, he helemaal super. Ja, gewoon we, we blijven gewoon helemaal lachen. Ja. En ik loop helemaal te huppelen door de wereld heen. Dus dus ik heb het helemaal naar me zien. Je, heb een al al. je hebt een kasteel gekocht, zie ik op Facebook. Ja, ik heb van de week maar even een kasteel gekocht. Ik was er helemaal klaar mee in zo'n in Amsterdam wonen. En ik, uh, ik was daar een beetje rondomgeving Utrecht aan het kijken. er stond het een bordje te koop op. Dus ik heb het gelijk maar genomen. Kasteel de Haar, ja. Oh, de Haar. Chateau Meiland ja. gekocht. Ja. Oh, die. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Zeg, uh, het laatste nieuws, uh, uh, Rendel. Dat is uh, dat uh, de zoon van Jan Lammers, uh, René... Um, ja, de, de, en Ferrari, dat, uh, dat schijnt en, de, en de... dat schijnt samen te komen. Nou, hij heeft uh, een plaatsje gekregen... in de uh, Academie van Ferrari. Dus die de, de rijders... Uh, probeert hoog op te gaan krijgen. Nou, dan zit je wel gelijk op een hele goede plek natuurlijk. Dus uh, je gaat bij Red Bull terecht. Je kan bij Aston Martin terecht. Maar hij zit bij Ferrari. Ja. Dat, is Jan, dat is Jan nooit gelukt, hè? Nee, nee, nee. nee, nee dat, dat, dat krijgt het AD goed. ook, ja. Ja, dat is echt nooit gelukt. Dus, uh, nee. Nee, ja, geweldig. Uh, Helpen, 15 jaar geloof ik pas. Ja, 15 jaar. 15 jaar. Ja. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk een hele mooie leeftijd... En, ja, René heeft een prachtig jaar achter de rug. Natuurlijk, met de Europese titel bij de karting. En tweede uh, in het w WK. Nou, ja, dat ik zeg, ja, tweede. Tweede is net niet. Vergeet niet, hè. En Erton Senna achter Peter de Bruin. ook tweede in het WK. Hm. En je ziet wat, da wat daarvan geworden is. Ja. Dus Peter is nooit in de middelheidsregen gekomen. Ja, ja, ja, precies. Dus het zegt gewoon helemaal niks, hè. Nee, het zegt nee, nee. helemaal niks. Nee. <hij laughs> maar uh, leg eens uit, Rendel, hoe gaat dat? Hoe gaat dat scouten? Zitten ze net zoals bij voetballen ook langs de baan en, en kijken? En dan uh, en, ja, zeggen ja. Ja, ja, ja, er zitten allemaal mannetjes die worden door verschillende teams de wereld ingestuurd. En zeker bij dat karting. Want jongens, closer als karting kan het bijna niet worden. Hè? Dat, je praat er niet eens meer over, over honderden, Je praat er alleen maar over duizendsten. En uh, de wedstrijden zijn daar heel erg spannend. Omdat ze natuurlijk heel veel mansjes rijden. Ja. Er kan van alles gebeuren. Uh, dus ja, en ja, daar komen toch wel de grote jongens bovendrijven. Ook, ook een Max kwam daar bovendrijven. Dat hij gewoon uh, de rest gewoon wegreed. Nou, René heeft niet de, weg, de rest weggereden. Maar over al die mansjes, ook tijdens het WK, ja, zat hij er gewoon constant bij. En dan gaat een, uh, iemand die daar zit, de scouter, gaat kijken nou, dat is misschien een mannetje uh, wat we in, uh, in de gaten moeten uh, gaan houden. Dat heeft dan niks met de Laam Lammers te maken, hoor. Nou, ik denk dat ook van die pian die die als scouter nog nooit van Jan Lammers nee, gehoord hebben. Nee. Dus dat, dat zal niks mee Ze dus kijken echt puur naar het talent. En, uh, nou ja, René heeft al bewezen in die karting dat hij natuurlijk, zeker met die Europese titel, de tweede BDWK, dat hij natuurlijk enorm veel uh, talent heeft. En uh, ja, dan is de overstap naar de Formule-auto's en zeker zo'n Race uh, Academy is wel zo gemaakt. Ja. Hard, uh, ze kijken niet alleen hoe hard hij kan sturen. Ze kijken ook naar de persoonlijkheid. Jongens, die jongens worden echt gescout. Wat zijn ze? Hoe, kunnen, hoe komen ze naar voren? Hoe komen ze naar voren in de pers? hoe moeten hun woordje Precies. doen. De politie worden gekeken. Uh, ze hebben, volgens mij heeft hij al een redelijk programma achter de rug. Ik heb al wat foto's een paar weken geleden op het net voorbij zien komen. Uh, als jij daar niet naar voren komt, word je echt niet op een gegeven moment opgenomen in zo'n uh, academy. Dat is, oh, okay. uh, dus ja, uh, René, ik, ik, uh, ik ga niet zeggen ik zie daar de nieuwe Max uh, Even stappen in. Dat is een heel lange weg te gaan. Hoewel Max wel natuurlijk allemaal op jeugd een leeftijd had. Maar nee, hij gaat wel hoge ogen gooien in de autosport. Daar ja, ja, ja. ben ik helemaal niet bang voor. En, en, en moet hij zich dan ook uh, inkopen? Of uh, geld meebrengen? Zoals eigenlijk ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat. Uh, dat, uh, dat uh, laat het zo zeggen. Ik denk dat uh, Jan wel weer een hypotheekje op zijn huis kan hebben. <laughs> maar het is je gewend. Hè? Hij is vroeger nooit anders zo geweest. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja. Sorry, ja, ja. Is helemaal niks nieuws. Ja, ja. Laten we het hopen van niet. Hè? Want dan ben je een echt mee gepland. Als ja. je gevraagd wordt en een sponsor staan natuurlijk, uh, en uh, er staan daarachter, nee, staan een heleboel grote sponsors, hoor. jongens die al jaren ook meelopen. Dus okay. uh, laten we zo zeggen, uh, uh, ze zullen niet uh, met een, uh, met een uh, ding in zijn zakje langs de weg uh, bij de Albert Heijger staan bij jullie daar in Zandvoort. Ja, ja, ja. Waarom, uh, ik, ik moet racen, ik wil hier wat stoppen ja, ja, Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, en, en dan komt u op die academie terecht, uh, en wat, wat gaat er dan al gebeuren inderdaad? Je, je noemde al een aantal dingen, je moet uh, leren zich presenteren voor de pers en, uh, en maar in wat voor ik, auto komt hij terecht? Ja, ik, ik heb Ze hebben op het moment te de tegenwoordig zijn stap zo naar de Vindel is niet zo makkelijk meer. Hè. Uh, je praat natuurlijk over... je komt in die, die regionaal serie bij Alpine... Uh, kom je terecht. Uh, Italië hebben ze volgens mij met Ferrari, ook nog een serie... waar ze, ze zullen eerst gaan testen met hem, denk ik. Hm. Nou, dat is natuurlijk mooi. Uh, uiteindelijk gewoon... Uh, het is heel simpel. Wil je goed worden in de autosport, moet je heel veel kilometers maken. Dus ja. ik hoop dat hij de kans krijgt om enorm, enorm, enorm veel kilometers te maken. Uh, nou, als dat gaat... ...gaat gebeuren, dan, dan... ...ja, dan zal die wel denk ik, via uh, Formule 4... ...of het heet tegenwoordig Alpine... ...Alpine regionaal heet dat tegenwoordig... Ja. ...de Formule 3, Formule 2 in richting Formule 1 moeten... ...als je die kant op wil, hè? Misschien zegt hij... ...ik wil het helemaal niet, ik wil iets anders... Ja. ...dat weet je niet, ja. uh, zeker met die jonge luid niet... ...ik denk dat het doel natuurlijk wel is... ...ik hoop het, dat het doel is... Hm. Uh, ...ja, dan is het nog een hele lange weg te gaan... ...tegenwoordig wel, vroeger was het wel makkelijker... Uh, ...maar zoals Max het gedaan heeft... ...dat gaat gewoon niet meer gebeuren... Uh, ...dus uh, je, je, je komt in Formule 3... Formule 2 terecht. Nou, dan, dan moet er echt heel veel geld op tafel. En, uh, en zit je in de Formule 2, kost ook tegenwoordig al uh, ver over het miljoen. Ik gehoor oh. wel anderhalve 1,8 miljoen euro. Zo. Dat is serieus voor geld natuurlijk wat je mee moet nemen. Ja, zeker. Uh, uh, dus da dan, dan uh, en daar moet je natuurlijk ook wel gelijk erbij staan. Uh, uh, je moet er wel gelijk, baf, bon, hup, ik uh, ben er, in een goed team terechtkomen en ja. erbij zitten. Ja. En dan is die stap naar de Formule 1 die gaat komen. Maar eerst moeten ze die punten gaan halen. Ja. Toen, uh, in de tijd van Max, was die punten het dienst. Nee jong, Max was Formule 3, nou, daar ging je te hard heb voor in. Exceptioneel talent natuurlijk, hè? dat moet je ook niet vergeten. Hè? Uh, er zal niet heel snel meer gebeuren dat iemand zo'n vrije vlucht de Formule 1 kan krijgen. Ja, ja ik weet niet of het doel, het doel de Formule 1 is. Ik, ik kan ook niet in het hoofd van René, maar ik kan zeker niet in het hoofd van Jan kijken. Nee. Ja. Er zal wel een pla planning zijn. Uh, laten we het hopen. want Max gaat toch een keer stoppen. Moet we, uh... ja, ja, ja, en misschien uh, is, het, uh, en, uh, is dat einde al uh, redelijk in zicht uh, dat Max gaat stoppen. Dat, nou, ik vind Max de laatste tijd wel heel erg veel praten over. Dit vind ik leuk. Dat ja, precies. <laughs> ja, hij krijgt er steeds meer zin in. Ja, ja, nee. ja laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Dus, uh, nee, nou, nee uh, Rendel, uh, trouwens even wat anders. Uh, Jan, uh, zijn vader, uh, die heeft uh, natuurlijk in heel veel verschillende auto's uh, gereden. Ja. En ook uh, vrachtwagens en uh, noem het allemaal maar op. Uh, nou is er op dit moment, uh, dit weekend is er Zandvoort uh, Art uh, in Zandvoort. Met ja. allemaal miniatuurautootjes. Ja, die ken jij natuurlijk ook wel. Uh, van uh, de auto's van, uh, waar Jan Lammers allemaal ingereden heeft. En dat, dat is uh, Paul Lekker. Wijsbergen van Henegouwen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, heel groot verzamelaar. Laten we het zo zeggen. Hij heeft auto's in zijn collectie staan waar Jan niet eens meer weet dat hij er ingereden heeft. Dus... Ja, geweldig. <laughs> maar, maar volgens mij ook uh, gewoon de plaatselijke trapauto waar Jan in gezeten heeft. Dat simpel, hij heeft hier een modeltje van gemaakt. Hij heeft het allemaal gebouwd hè? Ongelooflijk. Ik heb hier, ik heb hier in de winkel heb ik, uh, Jan gehad en er ging Jan in een van mijn formuleauto's zitten. Ik zei Jan, we moeten hem even bewegen. Ik zegt Jan, waarom? Ik zei, dan heb je erin gereden, dus we bewogen even de auto. En, uh, de uh, en die maakte hem gelijk, dus dat is natuurlijk helemaal prachtig. Oké, okay. nou ja, dit weekend uh, is hij in Zandvoort uh, ja. te zien, bij Zandvoort Arch. Oké, okay, helemaal geweldig, leuk. Ja, nou, dan heeft hij wel heel veel moeten versjouwen, want hij heeft er wel een paar honderd, hoor. <laughs> Oké, okay, nou, misschien heeft hij ze niet allemaal meegenomen, maar wel een ja. deel in ieder geval. Ja, nee, helemaal geweldig, helemaal toppie, ja. Nou, uh, altijd, altijd leuk. En het is natuurlijk een prachtig weekend op, uh, uh, op Zandvoort. Ik ben het op de geweest en ik heb uh, de beste dag van mijn hele leven gehad. Dus dat is helemaal, helemaal super. Ja, Zeker. Nou, ook een mooi race evenement uh, ben je nou trouwens op het circuit hè, dit weekend. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, de GP... Uh, even kijken wat we... Uh, ja, zeg jij ja, maar. Ja, ik weet al die namen niet meer me op maar we hebben natuurlijk die uh, regionaal Alpine. We hebben de Formule 3 volgens mij ja. rijden daar. Uh, we hebben de Clio Cup hebben we rijden. Nou, dat is weer te spelen. Ja, leuk, leuk. hè. Ja, ja, ja, dat ja. lijkt wel. Dat, me... dat zijn de mooiste, voor de onderdeelverstellingen ja. zijn dat een hele mooie klasse. Ja. En, uh, en zeg maar de voormalige DTM rijdt er natuurlijk. Met ja. hele dikke auto's en uh, uh, ook uh, grote namen. Hè. Gewoon uh, de, de zoon van Ricardo Patrese is, uh, is rijdt daar, Ricardo Patrese is er zelf. Nou, in die regionaal bij Alpine rijdt natuurlijk uh, MO Junior. Dus Emerson die is er ook. Dat was natuurlijk ook helemaal geweldig. Uh, John Watson uh, hebben we al zien lopen. En, dan, en, en natuurlijk Valentino Rossi is er. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Hoe is die stap eigenlijk gegaan? Van uh, twee wielen naar vier wielen bij hem. Nou, dat hij eigenlijk verstandig is geworden. Ja. Ja. En de ouder. Ja, minder gevaarlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, maar het is toch niet heel gebruik, of, uh, gebruikelijk dat ze, mensen het doen. En uh, trouwens ook niet... Uh, Heel makkelijk om zo'n overstap te maken? Nou, ik denk het wel. De jongens hebben natuurlijk snelheid. Weet je, die hebben gewoon het uh, racevirus. Er uh, zitten dus uh, in plaats van uh, rode bloedlichaampjes racelichaampjes uh, is. Dan is die overstap uiteindelijk qua snelheid en andere dingen. Uh, is niet zo heel groot. Zeker niet voor dat soort jongens. En Valentino reed natuurlijk al heel veel. Hè. Ook in het verleden toen hij op de motor, motor gepest had. Deed hij, uh, zat hij in de rallysport. Hij de rallys gereden. Hij ja. zat al uh, de, vaak in de wedstrijden. Mm. Dus hij deed dat al. Ja, en uh, Ik denk dat Valentino... Tino een figuur is, heeft het wielen en een stuur, ja, dan rijdt hij hard. Dus dat zijn van die jongens die zijn, die kunnen dat ook. En nu die ook weer, is hij ook weer. En ik heb begrepen van een paar mensen die vandaag van het square richting mijn winkel komen, dat het vooral rondom hem, heel erg druk was. Oké, oké. dus hij is nog steeds in de staat hier moet ja te knikken. Het was bij Valentino die komen en dan is het mooie. Er loopt ook Ricardo Patrese, daar zie je niemand bij. En tweevoudige ik liep donderdag met. Emerson Vittor Paul die over de pen ook. Gewoon tweevoudig wereldkampioen, jongens. Tweevoudig indie -kampioen. En niemand herkent kent die man. Dus zo. dat is prachtig, hè? Ja, ja, ja. Dat is helemaal mooi. Dus. Ja. En ik liep daar zo'n heel klein jongetje, liep ik daar gewoon naast de hup, hoor. Dat ik echt heel erg blij hij was, zeg maar. Ja. En we hebben ontzettend lang een uurtje lang gezellig gekletst. en uh, lekker leuke dingen gedaan. Ja, dan heb ik zoiets van. Uh, niemand kent zo'n man. Dat is natuurlijk helemaal prachtig, hoor. Uh, dan heb ik wel zoiets van. Ja, die is ook veranderd. Maar Valentino, ik heb geen idee hoe hij er tegenwoordig uitziet. of hij nog steeds die cruise. ...en andere dingen, of dat hij ook grijs en oudend wordt is. Daar heb ik wel gehoord vandaag, daar kwam je bij en niet bij. Daar stonden echt uh, tientallen mensen, honderden mensen stonden voor zijn pitbox om een handtekening te krijgen. Ja, ja, ja, ja. geweldig. geweldig. Ja, dus, zo, dus zo populair die is, en ik ben blij dat niemand naar Fittipaldi keek, daar had ik altijd voor. Ja, ja, ja precies. <laughs> en die foto's van Paul die staan op jouw uh, Facebookpagina, denk ja, ik, okay. hè? facebook Facebookpagina van Beverwijk, en ook uh, van mijn eigen Facebookpagina. Ja, ja, ja, ja. Hij ja, heeft uh, mijn hele kanaal nou, gedeeltelijk, en ik heb nog veel meer... Even een hele grote gedeelte van mijn collectie helmen heeft hij getekend. En daar kwamen natuurlijk de mooiste verhalen bij te passen. Ja. Met originele helmen van hoe kom je daar en hoe kom je daar aan. Ja. Ja. Uh, ja. Oh ja, ik weet het nog, die, uh, die helm die wilde ik uh, vroeger heel graag aan dragen. Dat, maar ik mocht het niet van mijn... Uh, ik werd gesponsord door een ander merk. Nou, dan krijg je dat allemaal. Oh, ja. Ja. de mooiste verhalen natuurlijk tevoorschijn. Ja. En, ja. Uh, en uh, hij was heel relaxed, hoewel hij wel heel erg boos was. Ik oh. heb, uh, wel, ja, ja, ja, ja. Er werd uh, rondom zijn zo wat rare uh, rare dingen gebeurd. Allemaal weer met Politiek te maken, ook in zo'n laag kampioenschap. Mm. En, uh, dus hij was echt een beetje pist, En ik had zoiets van, nou, dat kan best wel heel erg moeilijk worden om hem dan even helemaal naar de andere kant van de perl te krijgen. Maar ja, weet je, dat soort mensen zijn zo relaxed. Uh, dan kan je een meervoudig wereldkampioen zijn. Uh, die doen alles voor je en die hebben alle. Tijd voor je, maken de tijd voor je. Nou, dan hoef je bij die Belhamers wat tegenwoordig. Belhamers. dat is ook klaar. Dat, dus, ja. Die maken geen tijd voor je, maar deze mannen maken de alle tijd. En toen die, die hele collectie helmen zag. Ja, toen werd, het ook, werd ook hij gewoon weer een klein kind. Want ja, was ja, ja. zijn jeugd. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, ja. Dus ja. Uh, dat is helemaal prachtig. En je kreeg een heerlijke knuffel, van hem, zie ik een, uh, nee, een, stev nee, nee, nee. een stevige hand in ieder geval het, wel. Nee, het, het was veel mooier. Hm. Uh, ik, echt een hele mooie. Dan blijkt dat ik een, echt een Braziliaan. Uh, uh, ik had mijn vriendin Sonja meegenomen, mijn nieuwe vriendin. En die zegt op een gegeven moment: Mr. Paul. Hij zegt gelijk, nee, ik kom Emerson. Uh, uh, ik heb uh, van nu in mijn slaapkamer. Uh, nee, u, u, u bent ook aanwezig in mijn slaapkamer. Dus hij begreep, ja, ik heb een hel, helme van u staan in mijn slaapkamer. En was het was echt zo van, I hear nothing. I <laughs> was echt zo I hear nothing. I. Uh, yeah, I see nothing. I'm not there. <laughs> dus die twee hadden gelijk een klik. ja yeah. Zo'n jaar is uh, na afgelopen blijft een Brazilian helemaal doodgeknuffeld. Dus oh. ja, oké. Okay. Ja, die was ik ook gelijk weer kwijt. <laughs> <laughs> die dacht, hé, hey, dat is een jong blaadje, die moet ik hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. God, heb je dit verkeerd raak je, raak ja, je ja, er kwijt ja, ja. aan... Ja, gewoon gelijk weer kwijt. Maar ik, zei, ik heb het heel snel gezegd, hij geeft meer aan de autosport met zijn zoon uit dan ik het doe. Dus toen zei ze, dat is wel beter ook dan zo. Ja, ja, ja, ja. ja blijf. <laughs> Geweldig, een mooie afsluiting van uh, deze week, Rendel. En uh, we danken je hartelijk hiervoor voor je smakelijke verhalen. Volg, ja, maar... Volgende week weer. Waar zit je dan? Gewoon in de winkel? Nee, gewoon in de wijk. Ik, ik, ik, ik heb nu van, uh, van mijn baas heb ik, uh, geen vrij af meer gekregen. Dus okay. Ik moet gewoon werken, helaas. Geweldig, geweldig. Gaan we je dan bellen en dan komt dat helemaal weer goed. Uh, ik ga jullie spreken. Dank je wel, En terug naar de, de jaren 80 hè, met de pijpen. We gaan weer dansen. Ja, is dat, zeker weten. Hoi, hoi. Dankjewel. Gezellig. Oké, hoi. Dat was uh, René Loosen uh, vanuit uh, Peverwijk met de uh, wekelijkse pitreport en hier is wit Houston. Situatie! We waren gezellig aan het babbelen, natuurlijk, met Rendel over alles wat met autosport en motorsport te maken heeft. Ja, ja. Maar ja, de voetbalwedstrijd hebben we natuurlijk ook nog gehad. Ja, en daar hebben we gelukkig Jaap Koper die dat voor ons gevolgd heeft. Want uh, is het nog goed gekomen met SV Zandvoort, Jaap? In zoverre dat Want ik loop nu even lekker naar de middenstip, want dan hebben jullie ook een beetje bereikt. Ja, fijn, ja. je klinkt alsof je in ver weg dan, bent. Nee, nu sta ik gewoon praktisch op het midden van het veld... waar iedereen nu net vertrokken is. De wedstrijd, Eren, is geëindigd in een 2-2. Zo, wauw. 2-2. Dat is toch wel even ja. lekker. Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, maar het uh, grappige was dat de zat hem in de staart. En dat had alles uh, te maken met een vrije trap... die in de slotminuut nog werd toegekend aan de SV Zandvoort. Uh, ...omdat er een overtreding uh, werd uh, begaan over uh, Jeffrey Samsung. ...en die bemoeide zich er ook meteen mee. En hij zegt ook, ik raak geen pevernoot. zei hij na de afloop van de wedstrijd. Maar de meest belangrijke pevernoot die schoot hij erin... ...en uh, daardoor was het in de negentigste minuut... ...of wat ze zeggen in de dying seconds, uh, was het uh, uiteindelijk 2-2. Nou was ze toch nog Sinterklaas geworden, hè? Nou, als Sinterklaas hier had rondgeloven... ...ik denk dat hij gelijk meteen de zak had meegenomen... ...en weer richting Spanje was gegaan. Want het oh. is soms echt niet om aan te zien het, het spel. Maar uiteindelijk, ja, dat was ook nog wel een leuke afloop... ...want de trainer Abrime El die zegt... ...ja, het is hier nooit saai. Nou, dat is het zeker niet. Maar er gebeurt van alles. Maar goed, de heren hebben een punt uit het vuur weten te slepen... Of het uh, daarmee het, uh, voor volgende week het lek boven is, ja, dat weet ik niet. Nee, het ging wel moeizaam. Heel ja, moeizaam. Oké okay, Jaap, dankjewel voor je verslag. Ik heb, uh, heb er verder, verder niks meer aan toe. Toch? Nee, nee, nee, wij ook niet. Toch ben ik ook of nee. Zo. Nee, hè? Nee. De, neem wel. Nee, nee. Neem een ja. lekker glaasje cola, Jaap. Ja, dat is, uh, frisje, dat gaat er wel in, denk ik. oké. Okay. Okay, dankjewel nou, voor je bijdrage. Dak, dankjewel, hè, Jaap. Tot een andere keer. Fijn weekend. Dat was Jaap Koper. En daar te lekker 2-2 geworden uiteindelijk. Zo. Nou. De wedstrijd uh, tegen Edo, HFC. Uh, jongen, jongen, jongen. Het moest echt uit de tenenknoe komen. Ja, hè? maar het is gelukt. Gelukt, gelukt, gelukt. gelukt. Ja, ja. Heb jij nog nog een beest van de week. Oh ja, het beest van ja, de beest van de week. Hanna, hè? Hanna, dat hebben ja. ik beloofd. Ja, en Hanna is een Duitse herderdame van anderhalf jaar jong. Um, ja, het ging allemaal niet bij haar vorige baas en het is volgens de website, ik weet niet hoe het daadwerkelijk in het dierentehuis eruit ziet, is dit nog de enige hond die je kan krijgen? Um, maar goed, uh, het is een hele vriendelijke hond naar mensen. Ook erg enthousiast. Een beetje lomp. Uh, kinderen is ze niet gewend. Maar, de, maar ze kwam... Uh, oh, even kijken wat staat er nou. Maar kwam ze wel tegen op straat. De, oh ja, dan is het altijd enthousiast. Ze zoekt dus een huis zonder kleine kinderen. Vanaf 12 jaar zou prima kunnen. Zo denkt men van Dieren Thuis Bent u als eigenaar zeer ervaren met herders... dan zou het iets wel de kinderen zouden dan wel jonger kunnen zijn. Met andere wonden heeft ze weinig contact gehad. En daarin moet de volgende eigenaar, eigenaar haar ook in begeleiden. Ze kan aan de lijn blaffen en de haren recht overeind zetten door de spanning. Oeh, ik wist niet dat het zo werkte bij honden. Um, maar goed, misschien met een stabiele reu... zou ze wel kunnen samenwonen met een, uh, met een andere hond. Loslopen kan op dit moment niet... want ze moeten eerst kijken hoe dat gedrag met die andere honden is... en hoe zich dat ontwikkelt. Aan de riem uh, loopt ze wel netjes mee, dus... Um, maar kan ook behoorlijk trekken in haar enthousiasme. Goed, um, eens even kijken. Katten, oh ja. Katten, uh, dat is natuurlijk... Uh, dat, dat gaat ze allemaal ook uh, proberen te pakken. Oeh, dat is een beetje... Dat wordt wel heel erg spannend. Dus ik zou daar ook niet helemaal uh, mee uh, samen gaan. Uh, samen op cursus. Dat lijkt, uh, lijken ze eigenlijk uh, dat het wel goed is voor Hanna en, en, en dat het geen overbodige luxe zou zijn. Goed, even de zaken op een rijtje. Het is dus een, een herdershond. Het is een teefje, een vrouwtje. Geboren op 27 januari 2022. Onbekend of het bij kinderen, honden, katten uh, gaat. Uh, weten. Uh, nou, ze weten eigenlijk helemaal niks van die hond. <laughs> Oké, okay. dat schiet lekker op. Ja, ik kan, kan het wel heel gauw uh, afsluiten. Uh, alleen dat ze beschikbaar is. Dus wil je meer weten over Hanna... dan moet je zoals is uh, gesteriliseerd... Uh, kan ze mee in de auto. Dat weten ze meestal wel. Maar het is allemaal niet vermeld op de website. Ik zou zeggen... Uh, die website is ikzoekbaars.dierenbescherming.nl slash asieldier. En dan, uh, nou, dan moet je even verder uh, zoeken op deze website naar Hanna. En, en ik wens je heel veel uh, kijkplezier ermee. En uh, Dierenthuis Kennemerland aan de straat daar verblijft. Nummer 5. Nummer 5, ja. ja ik ben nummer 1, nummer 5. Nummer 5 uh, in uh, Nieuw-Noord. Daar vind je yeah. het uh, Kennemer Dierenthuis. Nou ja, dat over katten, dat bracht me eigenlijk bij deze plaats. Hele het niet gedraaid? Wel een mooie gouden ouwe, hoor, voor een Harry Chapin. Hij kwam planes te catch en bills te betalen. Hij learned te walk terwijl was En hij was talking for knew it. En as hij grew, zei hij: Ik ga be like you, Dad. Je weet dat ik be like you.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 For the ball at come on, let's play Can you teach me to throw? I said, not today I got a lot to do, he said, that's okay And he, he walked away, but his smile never did And said, I'm gonna be like him, yeah You know I'm gonna be like him And the cat's in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man on the moon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 long since retired my son's moved away I called him up just the other day I said I'd like to see you if you don't mind he said I'd love to dad if I can find the time you see my new job's a hassle and the kids of the flu but it's sure nice talking to you dad it's been sure nice talking to you And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me My boy was just like me And the cat's in the grill and the silver spoon Little boy blue and the man When you're coming home, son, I don't know when But we'll get together then And we're gonna have a good time there. I'm far too ashamed to do it with you watching me tegen Benno, want uh, ja, de vorige keer dat ik uh, Carine in de uitzending uh, haalde... Carine Veren, die uh, nu ook weer uh, hangt. Goedemiddag uh, nogmaals. Hallo. Hey, ja, toen draaide ik uh, in het donker. Uh, dus uh, toen vroeg ik uh, nog van, iets bij jou ook donker? Oh. Zit jij ook in het donker? Nou, draai ik alweer een plaat over donker gewoon. Uh, de single van Adele. Het komt allemaal toevallig zo uit. niet in het donker. Er moet iets met donker uh, bij jou uh, gaan plaatsvinden. Het moet gewoon gebeuren. Dan moet ik misschien toch de tarotkaart laten leggen door oh. uh, Ellen Hendricks. Ja, want uh, die is er ook, hè? Ja, maar uh, dan hoop ik niet dat ze met een kaart komt waarop iets met donker te maken heeft. Want, nee. uh, tot nu toe uh, kan ik alleen maar zeggen, het is hier een en al licht en positiviteit en blijdschap. Goed zo. En hoe zit het met de bezoekersaantallen? Uh, ja, ik ga het even vragen voor de update bij Ingmar ja. Bakker. Ook een van de kunstenaars. Zij heeft de taak een beetje op zich genomen om te turven. Ik vraag gewoon eventjes hoeveel ongeveer. Ik zie echt heel veel streepjes. Um, nou, ja. Om en erbij. Ja, om en nabij. Oh, nou, we gaan al nou over de 100. Oh, kijk. No. Over de 130. 150. Zo. 100. Oh, 192. Wauw, hey. En dan hebben we het alleen over het louis davids hè? Hebben we het alleen over het louis -Davis carré, zeker. Ja. Ja, ja, ja, kan je nagaan. Dat is, nee, en... het was op een gegeven moment ook echt een piek. Heel druk. En nu merk je gewoon mensen gaan eten. En, ja, ja. Uh, en heel eventjes tussen de middag merk je ook... Oh ja, mensen gaan ook weer even lunchen. Maar uh, ik denk dat Rabbo, dat Marcel um, van Rabbel Café... ook kan spreken over een zeer succesvolle dag... Ik kijk hem eventjes aan. Ik vraag het even. Marcel, sorry, kan jij spreken over een topdag? Ik heb de radio aan de lijn. We hebben zeker een leuke dag. Een leuke dag. Nou, dat zegt hij heel erg goed, uh, Marcel. Ja, ja, ja, heel goed. Nou ja, Karina, we spreken hier natuurlijk over Zandvoort uh, Art uh, dit weekend. Uh, het hele weekend tussen uh, 12 en 5 uur dat mensen. ...op heel veel locaties naar mooie kunsten kunnen kijken. Zeker. Jij bent bij de Blauwe Tram vandaag en gelukkig mocht u eventjes bellen. Maar ja, wat gaat er morgen allemaal nog gebeuren? Gaan er nog speciale dingen gebeuren, na afloop of hoe gaat dat lopen? Nou, uh, we hebben natuurlijk gisteravond het openingsfeest gehad... ...wat ook een succes was met de lady, uh, DJ Lady Mix. Maar uh, vandaag hadden we dan New Wave en... Uh, uh, Ellen Hendricks die dan tarotkaarten legt. Maar morgen hebben we dan geen New Wave... Uh, van de, dus de leerlingen van de muziekschool. Morgen hebben we wel de film van Zandvoort... Uh, de Goede Mens van Zandvoort nog steeds. Ellen Hendricks zal nog steeds de tarotkaarten gaan leggen. En Mark Berenpoot komt hier, Airbrush. Oké. Okay. De LBC. En verder is de route natuurlijk nog helemaal weer zoals vandaag. Ja. En uh, de kunstenaars zijn aan te spreken... Uh, hartstikke leuk om te horen hoe zij tot hun inspiratie komen... maar ook hoe ze werken en wat voor materialen ze gebruiken. En uh, ik kan ook wel zeggen dat hier bij het LDC we ook wel kunnen turven hoeveel kunst er verkocht is. Okay. Want uh, hm. niet iedereen heeft verkocht, maar... Um, er zijn wel kunstenaars die hier met een hele brede smile hier rondlopen. <laughs> een, nou, een hele dikke vijf portemonnee. Vijf 12. Ja. Nou ja, vijf over twaalf had uh, Annemarie die al een tafel verkocht. Oké, okay. ik... nou, wat voor bedragen spreek je dan over? Kan je iets ja, uh, vertellen? De, ik heb dat niet gevraagd aan haar, maar bijvoorbeeld hier Petra de Vries. Oh, ja. euh, Petra de Vries uit Rotterdam met haar prachtige beeldhouwwerk. Je hebt ook verkocht, hè? Jij hebt nog niet nee, verkocht. Nee. Oké, okay, dat dacht ik te horen. Ja, misschien. Maar, maar, misschien, ja. oh, misschien mensen gaan een nachtje slapen ja. over jouw beelden. Ja. Want wat vraag jij voor een beeld? Uh, niet, oh, de prijzen. Wat, uh, een beeld waar de mensen nu een nachtje over gaan slapen, de die de kost, kost 500. 500 euro, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, 1500 ja. Ja, staat hier ook zelfs. En, um, nou ja, en, en Annemarie Sibram die heeft dus ook verkocht. En Hans van Pelt... ...heeft natuurlijk weer drie mooie cartoons verkocht. Ja, maar dat is ook geweldig ook, hè? Zeg, Carina, er is een boekje, hè? Zandvoort Art ja. 2023. Uh, waar kunnen de mensen dat krijgen? Je kan het halen, gratis hier, bij het LBC, Bladgemp. Je kan het halen in het Zandvoortsmuseum Museum en bij Wijn aan Zee. Oké, okay, en daar staat de, de kunstroute ook in? Ja, daar staat hij in. En hij staat ook deze week in het Zandvoortse krantje. Oh ja, ja oké. Okay. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar in ieder geval voor de mensen, onze luisteraars buiten Zandvoort. dan weten ze waar ze de, het, het, het boekje kunnen krijgen. Het is een heel lijvig boekje met allemaal foto's. en natuurlijk de kunstroute. Ja, zoals ik al zei. En, en, de en, en, en de verhalen over de kunstenaars. Dus je kan je helemaal nou, onder het genot van een. Van een drankje, een hapje. In de zandvatse horeca kan je daar helemaal in gaan verdiepen. En wat heel leuk is, dat uh, de kunst van Maarten Vis bij uh, Le Bar. Ja. Uh, daar hebben ze van zijn werk kleine gebakjes gemaakt. Oh, dat is ook heel leuk, ja. Van ja, ja, ja. Een aquarelgebakje nemen. Oh, geweldig, geweldig. En, uh, ja, en we hebben overal natuurlijk de banners. Ja. Als je geen boekje hebt. En je zegt ik wil gewoon lopen zonder boekje, kan ook natuurlijk. Ja. Dan let me op de banners roze en blauw. Ja. Is en dat, dat is hand voor de Arts. Zo is dat. Heel overduidelijk. Ja, dat is zeker duidelijk. Ja. Carina, dankjewel voor je bijdrage van deze middag. We ja, wensen ja. jullie heel veel succes morgen nog. En, ja. uh, en graag tot de volgende keer. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel, dag. Dag. Ellek stadje. Een ander schatje. Ik heb er één in Londen en drie in Parijs in elk stadje, een ander schatje. Maar geen één, die is, die is zo mooi als zij. Oh, zie je het jongens, het is weer gebeurd. Ik ben weer zo mooi. Seconden net geland sta op het vliegveld en ik weet, het is alweer haar. Ik kijk haar aan, ja, met die mooie bruine ogen en besef, shit, ik doe dit te gevaar. Maar nu weet ik het zeker, ja, deze is het echt. We zijn voor elkaar de maat. De laatste al vergeten, deze jongen heeft nooit echt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 elke stad gehad, maar niemand die zo bij me past. Nu is het raar. Deze had ik niet verwacht, het was anders deze nacht. Dit gebeurde niet vaak. Maar nu weet ik het zeker, ja deze is het echt. We zijn voor elkaar gemaakt. De laatste al vergeten, deze jongen heeft nooit echt. Ik val altijd in de smaak. Maar net even wat een lekkere plaat uh, dit. de delix ja, was heerlijk. dat. En uh, in elk uh, stadje een ander schatje. Ja, ja, uh, Hoe zit het? Ben nou Fred? Ja, ja Fred. In, heb jij in elk stad een ik, ander schatje? Ik, ik, ik heb niks te verklaren. Dus uh, ik ontken nou, uh, <laughs> ja. en. Ik maar wil, ja, hij is presentator van ja. Entertainment for You. Dan ja, heb je wel, wel in elk stadje een ander schatje, ja. toch? Ja, of ja, dan niet? Dan is dat zo? Ja, ik weet het ook niet. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> nee. Oké, okay, nou ja, in ieder geval zometeen weer een entertainment voor jou. Wat ga je daar daarin allemaal doen? Uh? Ja, uh, we zitten eigenlijk te wachten op uh, uh, de heer Elias van Hees. En die zou hier uh, vandaag uh, aanwezig moeten zijn. Dus uh, daar gaan we op wachten. Ja, hij heeft nog zeven minuten. Is, ja, ja, nou, ja. Dan gaat de deur op slot, uh, hè. Dat ja, je, nog weet. De de op, uh, je weet het niet. Ja. En uh, ja, die komt even vertellen over zijn uh, nieuwe single. Ik wist het. Uh, ja, ik wist het niet. Maar... Nee. Weet hij dat hij dus om vijf uur hier moet zijn? Ik hoop het wel. Ik, okay. het, het is hem uitgelegd als het goed is. Okay. Hey, en um, Brian Strikker gaan we ook bellen. En uh, die heeft ook een nieuwe single. En, en die is getiteld Hou van mij. Ja. En natuurlijk uh, ja, onze Haarlemmer Robin Topper. Die uh, ja, bij de brandweer werkt hier in Haarlem. Oh, ja. Uh, ja, die heeft ook weer een nieuwe single uit. En uh, die is getiteld, hoe persoonlijk ook... Als de brandweer naar de kroeg. <humî kijak> nee, ja, nou ja. vorige keer zaten we met hem uh, bijna in de kroeg. hè? Daarna zaten we, toch? Ja, ja, ja, dat was Patrick voor ons. Uh, oh, dat uh, was zijn andere. Oh, uh, Ja, ja, Oh, twee Haamse Oh, door de wacht. Die niet door elkaar halen. Nee, zet ze ook niet naast elkaar. Nee, dan gaat het niet goed. Zijn ze niet met elkaar te vergelijken? het grappige is, dat de titel was zijn liedje. Maar als je de brandweerkazerne in aan een zeilweg... en een heel groot gebouw. die hebben dus een eigen café daarin. Ja, nou, en, waarschijnlijk daar ja, de brandweer... Ja, de de, de grafite heet de hij. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, wordt weer uh, druk, uh, Fred. Ja, ja, ja, gezellig, ja, gezellig. Gezellig, gezellig ja. druk. En natuurlijk, uh, en natuurlijk ook verzoekjes zijn welkom. Nou ja, hoe, Z hoe kunnen ze dat aanvragen? Even naar zfmartiesten.nl En uh, daar kan je dus uh, op de mail klikken gaan we het doen toch, Benno? Ja, ik wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat wil jij horen? Haarses. Ik wil de Engelbewaard horen. Weer ja. <laughs> die Engelbewaard. Ja, ik kan de er geen genoeg van krijgen. <laughs> als je op de scooter zit, dan zie je hem. <laughs> da dat net niet. <laughs> okay. maar, uh, nee, maar uh, ja, als je hem ja. wilt draaien, graag. Ja, en dan gaan we dat doen. Ja. Mooi. Ja, doen we. Okay. Jij en jij een haasters? Welke haasters? Ah, ja, een zame kerst. Oh, een ja, Ik hoorde toevallig gisteren de, de, de, van de concurrentie... De eerste kerstplaat? Ja, nou, twee, ja, twee eigenlijk. Oh, Twee al? Twee stuks. drie oh. Oh. Ria, uh, Driving on for Christmas. En uh, uh, natuurlijk George Michael. Is hij nou al onderweg die knisterie eigenlijk? ja, Die ja, ja, schiet ja. ook niet op, hè? Ja, ik denk, nou, en die staan dan in een uh, top 800, staan ze. En uh, ja. die werden dus gisteren uh, gedraaid. Oké. Okay. Ja. Uh, Fred, ik wil niet wil zeggen je, je gast is. Het. Ja. ja, ja hey, uh, Elias van Huis. Hij wist het. Hij wist het, uh, hij wist het <laughs> dus. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, het zit erop voor ons, uh, Benno. Ja, wij gaan plaatsmaken. Wij gaan plaatsmaken voor weekend. Fred. Ha. Hij is er weer zo dadelijk uh, na vijf uur. Heel veel plezier bij Entertainment View. En wij zijn er volgende week weer. Hoi hoi. Ja ja, op de zaterdag tussen twee en uh, vijf uur. Tot dan dag. Dag, dag. the fun